De politie maakt zich zorgen over zelfgemaakte explosieven. Ze zeggen dat er steeds vaker vuurwerkbommen of andere zelfgemaakte explosieven gebruikt worden. We zien dat die explosieven, als je die kunt gebruiken voor plofkraken, kun je het ook gebruiken voor andere dingen. Onlangs hebben we ook een paar juweliers die op die manier als inbruikmiddel het gebruikt is. Maar we zien ook dreigingen, intimidaties in het criminele circuit. En mocht je nou denken, een vuurwerkbom, dat klinkt niet zo erg... Vuurwerkbommen zijn absoluut niet uh, onschuldig. Hè. Dit, je praat hier ook over heel zwaar vuurwerk. Als je er meerdere bij elkaar doet, dan is de explosieve kracht net zo groot als een, als een echt projectiel. Uh, en je kunt daar echt uh, hele nare dingen mee doen. Je kunt online nog geen afspraak maken voor een coronatest voor je op vakantie gaat. Dat was wel het plan, maar de website van de overheid werkt niet. Bellen naar de GGD kan wel, maar dat doen nu zoveel mensen dat je er moeilijk doorheen komt. Eerst mocht hij niet naar de Olympische Spelen, toen weer wel en nu toch weer niet. Turncoach Vincent Wevers. Er loopt een onderzoek naar hem vanwege ongewenst gedrag tegen turners. In hoge beroep heeft de rechter nu bepaald dat hij niet naar Tokio gaat, zegt onze sportverslaggever. Een opvallende wending, weer de zoveelste in dit complexe emotionele turndossier. Want een paar weken geleden had de kantonrechter Vincent Wevers nog in het gelijk gesteld. En nu krijgt de turnbond gelijk. Die mag van de rechter bepalen wie ze wel en niet meenemen naar de Spelen. En er staat weer... Een een enorme André Hazes van Lego op de Dam in Amsterdam. Vorig jaar stond hij er ook al. Het ding is gemaakt door een kunstenaar. Maar al snel werd hij gesloopt. De Lego André Hazes werd onthoofd. Oh, Ik zie het, het is kapot. Ja, het is triestig hè. André Hazes is een held voor veel mensen. En het is gewoon zonde om uh, zoiets te onthoofden. Ja. Zou je het toch ook niet bij een levend persoon doen? Ik denk dat het is iemand die heel, heel erg is, die heeft dat gedaan. Omdat, nou, het nou, is heel erg. De kunstenaar zegt dat hij nu een steviger beeld heeft gemaakt dat Amsterdam-proof is. Het weer. Het is grijs en regenachtig. Niet warmer dan een graad of 15. Morgen in het oosten opnieuw regen. In het westen ziet het er wat beter uit. En het wordt dan zo'n 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 heerenveen staat bij de afsluitdijk een file van 3 kilometer. En de vertraging is daar iets meer dan 10 minuten.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. ZFM Lunchroom dagelijks live bij ZFM Zandvoort. Tussen 1 en 3 uur.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 Have to go Het is nu 30 juni en het lunchroom is voor de laatste maal van 1 tot 3. De lockdown is er over dus vanaf morgen zijn we er weer van 12 tot 2. Onze normale tijd van vroeger. En ik ben gestart met ABBA One of Us en ik ga door met The Moody Blues Nights in White Satin.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 Parkinson NL krijgt een muzikale start met het nummer. De muziek gaat altijd door met Koosje Smit, Jim Bakum, Bridget Lewis en Anita Meijer. Rob Denijs en Ernst Daniel Smit staan wel centraal in het nummer. Zij willen laten zien hoe belangrijk het is dat er meer aandacht is voor de ziekte. Met de campagne Zet Parkinson op 1 vraagt Parkinson NL... de Nederlandse letterlijk en figuurlijk Parkinson op 1 te zetten... De muziek gaat altijd door, zoals gezegd met Ernst Daniel Smit en Rob de Nijs. Ooit sta ik net als allemaal te buigen voor een lege zaal en klinkt alleen nog mijn muziek voor een gefantaseerd publiek. Als in een droom is in mijn oren De echo van het applaus te horen De tijd is mij voorbij gereest En ik weet Het is mooi geweest Mijn muzikale testament Blijft achter als ik niet meer ben Als jij mij hier niet langer ziet Herinner mij dan het bestaat in geen akkoord, Want stemmen gaan te loor Maar de muziek, de muziek gaat altijd door Het heeft zo vaak om mij gedraaid Nu zijn mijn woorden weggewaaid En ik hoor zonder het te snappen Mijn stem naar happen. Ik voel iets wat ik niet wil voelen. Een type angst voor lege stoelen. Voor wie gewend is aan succes, is dit een hele harde les. Maar mijn muzikale testament blijft achter als ik niet meer ben. Als jij mij hier niet langer ziet, herinner mij. Zulke kort, want stemmen gaan te loop, Maar de muziek, de muziek gaat altijd door Zoals een lief te doven vuur Dat warmte geest en eeuwig duurt. Het gaat van hand tot hand Van muzikant tot muzikant maar mijn muzikale testament blijft achter als ik niet meer ben. Als jij mij hier niet langer ziet, herinner mij dan als zijn niet Van stemmen gaat en loer. Het klanken waaien, na. ze zullen weer vergaan. Maar de muziek, de muziek gaat altijd door. De muziek, de muziek gaat altijd door. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Rikke King, geboren als Hans Lingenvelder in 1946, is een Duitse gitarist. Lingenvelder leerde het gitaarspelen autodidactisch. Na beëindiging van zijn schoolopleiding volgde hij een opleiding radio- en televisietechniek. Na zijn werk studeerde hij muziek aan de muziekschool in Karlsruhe en slaagde er in 1971 als muziekpedagoog. Sinds 1960 speelde hij bij verschillende plaatselijke bands... en vanaf 1973 was King lid van de band Hit Kings. Ook werkte hij als studiomuzikant voor Duitse slagersartiesten. Zijn carrière als soloartiest begon Lingenfelder in 1976... eerst onder de artiestnaam Cliff King... die hij echter om juridische redenen moest veranderen in Ricky King. Zijn laatste titel was de instrumentale nummer Verde... De oorspronkelijke en beginmelodie van de Italiaanse tv-documentaire Quantana Guiana di Liberta was van de Partizanenrepubliek Republiek Osola. Rikke King met Verde. And you'll be kunnen sperma- en ijscellen ingevroren worden en het mensenlichaam niet. Als je cellen bevriest, ontstaan er ijskristallen in het water... in en om die cellen. Die drukken cellen en weefsel kapot. Voordat voortplantingscellen of embryo's de vriezer ingaan... worden ze in een bad gelegd met zogeheten cryoprotectant. Dit werkt zoals antivries. Dat spul dringt de cellen binnen en vervangt het water. Dit voorkomt dat ijskristallen ontstaan. Daarna worden ze heel snel afgekoeld tot 196 graden Celsius onder nul. Ook het snelle koelen voorkomt ijskristalvorming. Waarom kan dit niet met een compleet mens? De enorme celklomp, waaruit het lichaam bestaat... is te groot om antivries goed door te laten dringen. En er zijn ook te groot om in zijn geheel snel te bevriezen. Een andere, voor grotere celklompen werkende antifriesmethode... bestaat nog niet... Ook bij ingevroren embryo's en voortplantingcellen ontstaat trouwens soms toch schade. Maar als er alleen een paar cellen van een embryo kapot gaan, compenseren die nog levende cellen dat. De embryocellen kunnen tot een paar dagen oud ingevroren worden. In dat stadium zijn cellen nog niet gespecialiseerd en kunnen dus nog niet alles worden. De overgebleven cellen delen verder en vervangen de kapotte, zonder informatie te verliezen. Bij je lichaam is kapot is kapot. Spermacellen zijn het eenvoudigste in te vriezen. Want die bevatten nauwelijks water waarin ijskristallen kunnen ontstaan. the be- worden steeds inventiever en senioren zijn extra kwetsbaar. De komende vier weken wordt daarom in Zandvoort aandacht besteed... aan verschillende vormen van criminaliteit... waar senioren vaak mee te maken krijgen. Denk daarbij aan meekijken tijdens het pinnen, babbeltrucs... hulpvaardigheidsfraude, bijvoorbeeld WhatsApp, en phishing. Onder de noemer Maak het oplichters niet te makkelijk... worden twee bijeenkomsten georganiseerd voor senioren. De tweede bijeenkomst is op 5 juli... De informatiedagen vinden plaats in de blauwe tram en beginnen om twee uur middags. Onder leiding van Maaike Koper zal worden ingegaan op de veiligheid voor senioren. Het belooft gezellig en leerzaam te worden. Opgeven bij de balie van Pluspunt via 023 5740330. Ik herhaal 5740330.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 Geef maar een hart, een dat van mij Met de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix keert de eerste weekend van september een afwezigheid van 36 jaar de Formule 1 terug naar Zandvoort. Vijf jaar geleden hadden slechts weinigen dat voor mogelijk gehouden. Het verlangen naar de terugkeer van de Grand Prix bestond al veel langer, maar obstakels legden domvecht te groot. Dat veranderde toen Max Verstappen zijn opwachting maakte in de koningsklasse van het autoracen. Zijn successen zijn in combinatie met de inspanningen van het circuit, het gemeentebestuur en vele andere betrokkenen ongetwijfeld van doorslaggevende betekenis geweest bij de wedergeboorte van de Dutch Grand Prix. Tijdens het weekend van Dutch Grand Prix, maar zeker ook daaraan voorafgaand, is er een feestelijke en gevarieerd programma gepland onder de titel Zandvoort Beyond. Tijdens deze officiële side-event zijn er in Zandvoort, maar ook in de regio, tal van activiteiten met een knipoog naar de Formule 1. Daarmee zal de badplaats toepasselijk worden ondergedompeld in de ultieme race-sfeer. Vast staat wel dat niemand die Zandvoorts medio-augustus bezoekt en nog omheen kan. Hier staat iets groter gebeuren. De Dutch Grand Prix komt eraan. Het staat vast dat het een me memorabele spektakel wordt... en dat gaat de ogen van de wereld op Zandvoort gericht zijn. Met haar rekening-historie, uniek liggend in de duinen, vlakbij zee... de twee nieuwe spectaculaire kombochten... de tienduizenden toeschouwers op de fiets... en het feestelijk randgebeuren is de Dutch Grand Prix... al bij voorbaat een pareltje op de internationale Formule 1-wereld. Actuele informatie over het programma vindt u op de website van Zandvoort Beyond. Hey. Marco Bosato is geboren in 1966 en is een Nederlandse zanger en acteur. Bosato bracht door als zanger nadat hij op 7 april 1990 de soundmix show won... met zijn vertolking van het nummer At This Moment van Billy Vera. Vanaf 1990 brak hij drie verschillende Italiaanse albums uit. Maar in 1994 stak hij over naar de Nederlandstalige nummers... waarvan vele vertaald zijn uit het Italiaans. Hij brak door met het lied Dromen zijn bedrog... en zou volgens uitgroeien tot een succesvol artiest... Sinds 1998 vervult Bosato de rol van ambassadeur van de stichting War Child. Een organisatie die zich inzet op kinderen te helpen traumatische oorlogservaringen te verwerken. In 1999, op 25 december, kwam zijn nummer 1 binnen. En het heet ook toevallig Binnen.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 Mama just hung her head and said, "Son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was a."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 I'm la convenció But never was much own thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, you to tell me the truth. Mama, looked up with a tear eye and said, son.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 Ik kom precies waar jij moest zijn. Ik leid honger, ik leid en kou. Ik streun de straten af voor dag en nacht. Er is niets dat ik niet doe voor jou. Einde van het eerste uur lunchroom op deze woensdag. Graag zie ik u terug naar het nieuws en de boodschappen.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 de spijt. Spelen vinden met een nieuw. dag. En zoals ik zoek jij ze voor altijd. Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je. Zeg Tot jij mijn liefde voelt, tot jij mijn liefde.